2 uur. De Radio 1 Sportzomer. Zomer. Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Nieuw geluid in de discussie over de snelheid op de A2. 170 km per uur is geen enkel probleem, zeggen onderzoekers. In het Mediaforum gaat het onder meer over de zomerprogrammering. En nu is het NOS Nieuws. Hier is Kees Groot. Van Burgemeester Wolfsen van Utrecht komt toch terug van vakantie... wegens de asbestvervuiling in de wijk Kanaleiland. Dat maakte wethouder en burgemeester Isabella bekend tijdens een bijpraatsessie met de gemeenteraad. In deze periode en in deze tijden van snelle media uh, is mij net het bericht bereikt van de burgemeester. Dat hij uh, ook gezien uh, alle aandacht en alle zorg die ook hij heeft uh, voor de bewoners uh, er inmiddels tickets zijn besteld. En de burgemeester aan het eind van deze middag terug zal zijn in de stad en met mij direct de bewoners zal gaan bezoeken. De Utrechtse gemeenteraad had veel vragen aan Loke burgemeester Isabella over de informatievoorziening. Veel bewoners klagen dat ze slecht op de hoogte worden gehouden. Het is nog niet bekend welke ontruimde woningen in Kanale Eiland met asbest zijn besmet. Woningcorporatie Mitros laat daar nog steeds onderzoek naar doen. Vanavond worden de eerste resultaten verwacht. Het Britse douanepersoneel gaat morgen niet staken. De Britse vakbond voor douanepersoneel heeft een stakingsoproep ingetrokken. De vakbond zegt dat de regering heeft toegezegd dat de werkdruk wordt verminderd... en dat er duizend banen in de sector bijkomen. De staking zou onder meer de Londense luchthavens treffen. Correspondent Arjen van der Horst. Morgen was een van de drukste dagen zo vlak voor de Spelen. Natuurlijk komen er honderdduizenden bezoekers naar Londen. Daarom had de regering ook al eerder gedreigd vanaf gisteravond... met een uh, kort geding om uh, deze staking te blokkeren. En dat is dus uiteindelijk niet nodig gebleken. De vereniging van ziekenhuizen is verbaasd over het pleidooi van D66... voor hardere maatregelen tegen, tegen patiënten die niet komen opdagen voor een afspraak. De NVZ zegt dat daar al aan wordt gewerkt. D66 vindt dat ziekenhuizen boetes moeten opleggen... om het aantal wegblijvers drastisch terug te dringen. Volgens de NVZ speelt het probleem vooral in de grote steden... en zijn daar al systemen ingevoerd om mensen aan een afspraak te herinneren. Dat gebeurt bijvoorbeeld door een dag voor de afspraak een smsje te sturen. Willem Holleder gaat wekelijks een column schrijven in Nieuwe Revue. Op woensdag 5 september verschijnt zijn eerste stukje. Holleder gaat in Nieuwe Revue verslag doen van zijn dagelijks leven. Ook belevenissen achter de tralies en gebeurtenissen uit het verleden zullen voorbij komen, zegt het blad. Holleder heeft een contract getekend voor een half jaar. Als de column een succes is, wordt de samenwerking verlengd. Wel staat in het contract dat de samenwerking eindigt zodra Holleder weer in aanraking komt met justitie. En dan nog het weer. Veel zon en weinig wind. Het is 23 graden in het noordwesten tot plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. Morgen is er opnieuw veel zon en is het warm. ANWB-verkeersinformatie op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Daarom zijn er twee rijstroken dicht tussen afrit Haarlem-Zuid en Knoppet-Rotterpolderplein. Zes kilometer is de file tussen Knoop het badhoeverdorp en Knoop het rotterpolderplein Het verkeer richting Alkmaar kan bij Knoop het badhoeverdorp maar beter omrijden via Amsterdam of Zaandam. A4, A10 en de A8. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer.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 in het mediaforum straks Jean-Pierre Gele, tv criticus van de Volkskrant en Jan Slachter, de baas bij Omroep Max. Maar nu eerst de Franse auto-industrie. De, de graaf en Jurgen van der Berg. Want daar gaat het niet goed mee en daarom heeft de Franse regering vandaag een ambitieus plan gepresenteerd om de boel uit het slop te trekken. Maar ook juist vandaag kwam de grootste Franse autofabrikant Peugeot met teleurstellende cijfers. Correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, wat is de kern van dat plan? Ja, het probleem voor de Franse auto-industrie is dat mensen op dit moment eigenlijk nauwelijks nog auto's kopen. Uh, Franse consumenten, consumenten in Europa kunnen het zich niet permitteren. Of ze houden het geld als een soort spaarcentjes achter de hand. En dus wil de Franse overheid de aankoop van auto's gaan stimuleren. Maar dan niet zomaar auto's. ...schonere auto's, elektrisch of hybride bijvoorbeeld. Als het aan de regering krijgt, ligt, dan krijgt iemand die uh, een elektrische auto koopt... ...een bonus van 7000 euro. Nou, dat moet het aantrekkelijk gaan maken en ook betaalbaar voor de Franse middenklasse. Al was het maar omdat ze dan niet meer hoeven te zuchten uh, bij de benzinepomp... ...vanwege de hoge prijzen daar. Nou, verder wil de Franse overheid uh, wetenschappelijk onderzoek naar innovatie gaan stimuleren... ...en de uitstoot van smerige gassen uitlaatgassen zwaarder gaan belasten. Ja, maar dat deel 1 van het plan betekent toch eh, dat er geld moet komen vanuit de overheid. Dus ja. subsidie. Eh, hoe willen ze dat gaan betalen? Ja, men hoopt dus dat dat met die lastenverzwaring voor traditionele smerige auto's een deel uh, kan gaan bekostigen. Maar men verwacht uh, ook dat een ander deel uit Europa kan komen. Uh, uit het potje van de Europese investeringsbank, uh, denkt men hier in Parijs. En de Franse regering wil ook de eigen industrie een handje gaan helpen. Uh, bijvoorbeeld door de oneerlijke concurrentie met andere delen in de wereld aan te gaan kaarten in Brussel. Er is bijvoorbeeld een uh, Europees akkoord gesloten met Zuid-Korea vorig jaar. Nou, zegt men hier, dat verziekt de concurrentiepositie van. Van Europese en dus ook Franse autofabrikanten. Op die manier hoopt men het schip uh, vlot te kunnen trekken. Of de auto zou je kunnen zeggen. Want zei minister Arnaud Montboueur net tijdens een persconferentie. Frankrijk, dat is de bakermat van de mondiale auto-industrie. En de komende jaren zullen wij een hervorming gaan meemaken van die industrie. We hebben onze automobiel. We zijn het berceau van de automobiel in het wereld... En we zullen de longen jaren encore in een automobiel die sera différente. Elle sera propre en elles sera populaire, accessible à tous. Ja, schonere auto's dus die toegankelijk zijn voor iedereen. Dat is de droom van de Franse regering. Ja, en terwijl de Franse regering dan die plannen bekend maakt... komt uh, een van de grotere uh, autofabrikanten, ik zo niet de grootste... Uh, ja. Peugeot Citroën, met uh, nieuwe cijfers en die vielen behoorlijk tegen. Ja, klopt. Als het aan de timing uh, ligt, dan is uh, kennelijk niets aan het toeval overgelaten. Peugeot Citroën kwam een paar weken geleden uh, al met een fors bezuinigingsplan. sluiting van één van de fabrieken hier buiten Parijs. Meer dan 8000 banen die verloren zullen gaan. En nou ja, Vandaag kwam daar dan de cijfermatige onderbouwing voor hè. in het het Eerste halfjaar heeft het bedrijf een verlies geleden van ruim 800 miljoen euro. Als we het vergelijken met precies een jaar geleden... toen meldde men nog een winst van ongeveer 800 miljoen euro. Dus die slechte cijfers die onderstrepen volgens de leiding van Peugeot... de noodzaak om fors te bezuinigen... ondanks de ambitieuze plannen van de overheid die vandaag zijn aangekomen. Ron Linke was dat vanuit Parijs. Verslaggevers ter plekke, analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. Missen niet... De Radio 1 Sports Como puede ser verdad. Last night I dreamt of San Madonna was dat een La Isla Bonita uit 1987. Er werd al enkele dagen over gesproken, maar het is rond. Nieuwe revue heeft een nieuwe columnist. Willem Holleder is de naam. Hij gaat uh, wekelijks een column schrijven in het tijdschrift. Hoofdredacteur Erik Nomen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, nou, gefeliciteerd, denk ik, dat ja, ik doch, tegen u heel, moet nee, zeggen. Wij, wij zijn er heel blij mee. Op basis waarvan hebt u uh, Willem Holleder aangenomen? Ja, nou, op, op, uh, om een aantal redenen. Uh, Eén daarvan is dat het natuurlijk een bekende Nederlander is... met uh, ongetwijfeld een, een grote naamsbekendheid. Ja, je gaat toch voor een, voor een groot publiek. En aan de andere kant, mensen zijn benieuwd naar uh, wat die man doet. Ik, uh, ik hoor altijd, als ik zijn naam ergens laat vallen... Uh, ja, ja, hoe zit dat leven van die man in elkaar? Uh, heeft hij een gewoon huis? Uh, wat maakt hij allemaal mee? Nou, toen dachten wij op een bepaald moment... van laten we eens een keer een balletje opgooien... bij mensen die wij kennen, die weer Willem kennen... En daar werd uh, enigszins positief op gereageerd. Waar, waar gaat hij over schrijven? Over zijn dagelijks leven? Zijn dagelijks leven, wat hem allemaal, me, uh, wat hem allemaal overkomt. Ik heb natuurlijk met hem uh, in, een, uh, in een café gezeten om, uh, om even door te spreken wat hij zou willen en wat wij zouden willen. Nou, dat bleek redelijk overeen te komen. Kijk, die man die loopt over straat en iedereen wil met hem op de foto. BN'ers willen, uh, willen dingen van hem. En... Hij heeft een soort rare mengeling van heel beroemd zijn en ook heel gevreesd zijn. Want het is natuurlijk wel een man met, een, op zijn minst laat ik het rustig noemen, een smetje. Uh, dus wat dat betreft is er een, een soort spannende, uh, is er een spanningsveld tussen um, ja, de bovenwereld en de onderwereld. En Willem Holleider die, die zit daar precies tussenin. Maar justitie zit ook nog steeds achter hem aan. Is het... Uh... Nou, volgens mij is er met justitie is er een ontnemingsregeling, uh, uh, waarbij hij geloof ik bijna 18 miljoen moet gaan betalen. Ja, nou, en als hij dat niet doet, dan, no? uh, dan moet hij weer naar de gevangenis. Ja, maar dat wordt ook erg onwaarschijnlijk, dat de justitie gaat verwachten dat deze man ergens 18 miljoen heeft. Ik weet het niet, ik ken de financiën van Willem Holleder niet. Jullie betalen ja. hem dat ook niet. <laughs> Nee, nee, dan zou hij heel lang Frans Collins moeten blijven schrijven. En ik denk dat niemand ooit zo oud gaat worden. Nee. Uh, ook al wordt de gemiddelde Nederlander steeds ouder, dat gaat Willem Holleden niet, eh, niet redden. Was hij eigenlijk meteen enthousiast over uh, dit voorstel? Nou ja, hij moest natuurlijk in eerste instantie wel weten wat voor vlees hij in de Kuip had. Dus uh, hij, hij laat niet via via horen, ja dat doen we meteen, daar moeten keurige afspraken over gemaakt worden. Maar toen we eenmaal tegenover elkaar zaten en hij hartstikke leuke anekdotes kon vertellen, uh, uh, vlot van het tongriem gesneden is en gewoon niet, uh, niet, niet bang om zijn mening te geven over voor wat hem ook overkomt, toen dacht hij van nou ja, volgens mij hebben we goed, uh, goed geschoten. Maar mag hey, hij alles ook... schrijven? Nou, voor mij mag je alles schrijven, want in Nederland hebben we een vrijheid van meningsuiting. Maar we hebben wel van tevoren heel netjes afgesproken: van we gaan het niet over uh, strafrechtelijke zaken hebben. Dat zijn, het worden geen, uh, het worden geen columns, uh, geen echte harde misdaad-columns. Ook geen justitiële columns of zoiets. Het gaat gewoon, het is een human interest-column. Dus het gaat over zijn leven zoals hij dat geleid heeft. Uh, de, ...de manier waarop mensen nu met hem omgaan... ...waar hij wel gevraagd wordt... ...hoe hij op feestjes uh, wordt aangesproken... ...maar het zou ook zomaar kunnen gaan over een periode... ...die hij achter de tralies heeft uh, uh, doorgebracht... ...en dat hij daar een mooie anekdote over heeft. Maar het is nadrukkelijk niet de bedoeling... ...om een column te hebben... Uh, over uh, nou ja, de minutia van uh, kleine rechtszaken en al dat soort zaken. Hey Erik, heb je in dat café ook nog even een stukje op een filmtje laten schrijven? Want kan die überhaupt column schrijven? Nou, dat blijkt hij dus prima te kunnen. Dat wist hij in eerste instantie natuurlijk helemaal niet. Hè. Uh, het is gewoon een Amsterdamse jongen uit de Jordaan. En uh, het percentage mensen dat daar een column kunnen schrijven... ja, dat is in elke groep natuurlijk niet heel erg groot. Gelukkig kwam hij dus wel met al die anekdotes. En we zijn natuurlijk uh, dolblij toen we daadwerkelijk handbeschreven velletjes binnenkregen... met erop in het handschrift van Willem uh, zijn eerste proefkolom's. En uiteindelijk kan je dan met een gerust hart zeggen van... nou, voor die komende 26 nummers, voor het komende half jaar... en waarschijnlijk ook voor het komende jaar, dus die 52 nummers... Ik heb het volste vertrouwen vrouwen ja. in, dat het Nieuwe reviewlezer dat geweldig doet. Dus hij gaat ze zelf schrijven, er komt geen ghostwriter die op de achtergrond uh, dat allemaal netjes... Nee, dat is de bedoeling niet. Kijk, Wilkie ja, is natuurlijk ook een trotse man, hè. En hij vindt het ook echt heel grappig om columnist te zijn. Dus ja, voor hem is er ook een zekere trots in. Van ja, jullie denken allemaal wel, ik ben een, nou ja, een, een misdadiger die gewoon een beetje een, een, een, een domme knaap. Maar dat hij dan in zijn columns buitengewoon snedig naar voren komt. En dat hij ze ook zelf heeft geschreven. Ja, dat, die, die trots, die heeft hij wel. Dus ja hoor, hij uh, ik denk... Uh, we hebben in eerste instantie van hem een proefkont gekregen. Toen ben ik daar eventjes overheen gegaan. Toen dacht van, die woordvolgorde gooi ik een beetje om. Misschien is het leuk om dat zinnetje daar te zetten en het andere zinnetje daar... Nee, dat vindt Willem niet leuk. Dan zegt Willem... Eh, we gaan toch even terug naar de oorspronkelijke column, meneer Noemen. Oh, kijk maar uit, meneer Noemen. Maar het is, niet, het is niet zo dat... ik kan me voorstellen, we hadden gisteren in het mediaforum ook over... en uh, onder andere Jan Tromp zei toen... Uh, nou, er zal toch um, wel een advocaat naast zitten... Um, om te kijken wat hij opschrijft. Want bijna alles kan voor hem uh, link zijn. Nou, dat valt me mee, hoor. Ik bedoel, de dingen waar hij nu in betrokken zou zijn... er loopt op dit moment geen strafrechtelijk onderzoek bijvoorbeeld... Die dingen die zijn allemaal al besproken in rechtszaken. Die man die heeft natuurlijk zo'n lange tijd in de rechtszaal gezeten. Die heeft alles al een keer voorbij zien komen. En heeft er ook allemaal al op gereageerd. Dus nieuwe feiten over strafrechtelijke zaken verwacht ik helemaal niet. Maar natuurlijk is het wel zo dat als wij een contract opstellen... en we hebben natuurlijk gewoon een keurig contract met Willem Olleder... Uh, dan... Uh, gaat de advocaat aan onze kant overheen, dan aan zijn kant overheen. Als we dat tekenen doen we dat ook gezellig in het bijzijn van de advocaat. En als er een column is geschreven, dan gaat hij ook nog eventjes langs de advocaat. Want geen van beide partijen heeft zin om nou in de problemen hierdoor te raken. Het belangrijkste is, de lezer moet gewoon een lachen, grappige, interessante, boeiende, misschien wel schokkende of onthutsende, maar altijd lezerswaardige column voor ze kiezen krijgen. Wanneer verschijnt zijn eerste column? 5 september, woensdag 5 september in nummer 36. Dat is uh, net als we de zomerpiek achter de rug hebben. Dan beginnen we met uh, de columns van, van Willem Holleder. Oké, okay, dank. hoofdredacteur Erik Nomen van uh, Nieuwe Revue. We gaan door met het Mediaforum. Vandaag met Jan Slachten, de baas bij Omroep Max. En Jean-Pierre Gele, tv recensent van de Volksland. Is even op vakantie, maar uh, vond wel de tijd om even hier te zitten. Dat vinden we mooi. Met een collega erbij, Willem Holleder. Ja, welkom heer Holleder. In columnistenland. <lacht> ja, ja, ik noem mezelf nooit columnist. Maar dat doet er even niet toe. Hij wel. Ik ben heel benieuwd. Ik vind het wel een stunt. Als ik dat meteen even mag zeggen. Ik ga het natuurlijk ook lezen. Ik ben ook heel benieuwd of hij echt zo goed kan schrijven... als Norma nu beweert en of hij het ook echt zelf heeft geschreven... want dat hoeft natuurlijk nog steeds helemaal niet. Maar ik moet er wel bij zeggen... het is ook alweer een illustratie van een trend die al veel langer gaande is... in Nederland en ook in andere landen... waarin de misdadiger steeds meer een soort entertainmentfiguur wordt. De misdaadjournalistiek is enorm uitgedijd. Wij van de media hebben enorm veel aandacht gekregen... gegeven aan uh, misdaad. Mm -hmm. En daar zitten ook uh, entertainment elementen in. En als ik dit zo hoor denk ik eigenlijk, goh, dat gaat weer een stapje verder. Het is wel een, een nieuw stapje in Nederland. Ja. Jan, ga jij hem lezen, de column van Willem Holleden? Ik heb geen abonnement op de nieuwe revue. Ik ga het zeker een keer lezen. Ik vind het inderdaad een mooie stunt. Uh, bedoel, het past ook heel goed bij de nieuwe revue. Ik zie dat niet gebeuren in die bellen nog te Margriet. Uh, nou, en ik nou. denk dat, dat, dat, <laughs> uh, dat hij ook binnenkort wel ergens zal opduiken in een talkshow. Ik denk natuurlijk, iedereen kan nu roepen, ja, moeten ze dat niet wel doen? Maar dat iedereen toch wel graag Willem Holleder als gast wil hebben... in Pauw en Witteman of, of welk, welk programma dan ook. Dus ik denk dat het in de toekomst best wel een keer gaat gebeuren. Ja, goed. Nou, uh, wachtend af. Nummer 36 van de revue. Dan zijn we eens dus in eerste column. Al dagen is de asbestesanering in Utrecht voorpagina nieuws. Vandaag gaf loco-burgemeester Isabelle van Utrecht toe dat de informatievoorziening beter had gekund. Um, ja, is er een goede strategie op gang gekomen in Utrecht, uh, Nee, die heeft vrij snel gefaald. Maar het mooie vind ik dan weer wel dat dat ook vrij snel gebleken is en dat het ook eigenlijk onmiddellijk ruiterlijk wordt toegegeven door de gemeente. Wij in Nederland hebben enorme neiging om alles te willen reguleren... alle risico's uit te sluiten in het leven. Helaas kan dat nooit. En ja, ook in zo'n geval als dit is er wat fout gegaan. Maar dat is ook toegegeven. En hoe sneu dat ook is voor alle betrokkenen. Ik snap dat je in paniek bent wanneer jouw huis ineens asbest blijkt te bevatten. En je wilt ook snel terug naar huis. Begrijp ik allemaal. En er is iets fout gegaan in die communicatie. Maar ja, dat hoort ook een beetje bij het leven... En het is heel Nederlands, vind ik, om dan meteen een verantwoordelijke te gaan zoeken. En die moet dan aftreden, meestal. En dan is de zaak zogenaamd voorbij. Nou. Ja, dat is onzin. Dit gebeurt af en toe en lullig, maar niks aan te doen. Vind je het eigenlijk zo groot nieuws? Nee, want uh, het is natuurlijk midden in de zomer. En het feit dat ik hier zit, betekent al dat jullie niemand anders kunnen krijgen. <lacht> nou, nou, nou, Ik bedoel, het, is, nee, het nieuws is heel schaars. Uh, dat merk ik ook wel. Het gaat alleen nog maar over dieren in de krant... Uh, en dit zou echt midden in de winter kleiner nieuws zijn dan nu. Jan? Nou, weet ik niet. Ik, ik denk zeker, er zijn toch honderden mensen gedupeerd. Niemand weet nog precies hoe die asbest daar terecht is gekomen. We weten dat het een kankerverwekkende stof is. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zich daar ongerust over maken. Die communicatie is verkeerd gegaan. Gelukkig heb ik nu vernomen via teletext dat Wolf ze terugkomt. Mm -hmm. uh, natuurlijk, eerst uh, zegt de loco van nee, hij hoeft niet terug te komen. Nou, dan staat er een stuk in de telegraaf vanochtend. En er wordt een beetje toch wel schande van gesproken dat hij niet terugkomt. En dan komt hij dan toch terug. Maar hij kan het nooit goed doen, natuurlijk. Nee, maar hij had wel daar moeten zijn. Ik vind een burgervader, mm -hmm. hoort er zijn honderden mensen. Mensen gedupeerd, mensen zijn toch uh, verontrust... kunnen niet naar een huis toe, kunnen niet naar een medicijnen en nou noem het allemaal maar op dan hoort een burgemeester daar te zijn. En hij zit niet in China, hij zit in Engeland. Een ticket met, met uh, EasyJet, en hij had hier al op de stoep <lacht> gestaan. En hij had zo weer terug op zijn fiets kunnen springen in Engeland. Dus de, de, ja, ik vind het, uh, gelukkig komt hij terug... maar misschien is het een beetje mosterd naar de maaltijd. Ja. Zullen we het hebben over de zomertv? Uh, want uh, Jean-Pierre, je hebt dan wel eens aan vakantie... maar je hebt vast wel links en rechts wat gekeken. De zomer nou, is altijd een... <lacht> oh niet. Nou, ik moet je bekennen dat ik uh, zes weken televisievrij heb genomen... Deels om inderdaad weer een beetje fris te worden... van een heel jaar tv kijken. Wat de nodige ja. impact op een mens heeft, kan ik je verzekeren. Zeker. Maar voor een ander deel, omdat ik allergisch ben voor sport. Niet nou, voor sport, want ik heb vanochtend nog hard gelopen aan het strand. Maar het hoer over sport dat de media is gaan overheersen, dat vind ik echt vreselijk. En ik kan daar ook niks mee. Nee. Nee. Maar tussen die door zijn er toch in de zomer... ook allerlei uh, nieuwe dingen, nieuwe initiatieven nog. Uh, Jan, uh, Omroep Max doet daar flink aan mee. Ja, we hebben eigenlijk wat nieuwe programma's. Uh, Groeten van Max, Droomhuis gezocht. We zijn er bijna. Vanavond weer een nieuwe aflevering van Hollandse Zaken. Dus er, is genoeg, uh, er zijn genoeg nieuwe programma's op televisie. Het bevalt me wel op dat in de media vaak wordt geroepen... al die herhalingen bij de publieke omroep. Nou, dus, dat is dit jaar niet zo goed. Nee, dus maar, maar in is, is de, de, de Telegraaf zal ik onlangs weer een stukje ja. staan... De stichting Kijk en Luisteronderzoek heeft aangetoond... dat wij maar 15% herhalen ten opzichte van de commerciële die 50% herhalen. Mm -hmm. Dus ik vind dat ons aanbod ruim is. Dat er voor elk wat wils bij is. Maar ja, inderdaad, wat jij zegt, ja, er is heel veel sport. Uh, en ik ga ook niet alles kijken. Maar ja, dat is uh, de, de, de, de menigte... Het volk wil het graag zien. Maar bijvoorbeeld de NCV die is nu met de slimste mensen begonnen. Dat is, ja. als ik eerder in Nederland geweest heb bij, bij RTL, dacht ik met Linda Kompa de Moor. Ja. Of, ja, ja. ja, goed. Is toen een gaan. beetje mislukt. In België een enorme hit. Ja. Uh, heb je daar iets van gezien? Uh, Uf, vindt... Ja, ik heb gisteravond gekeken. Uh, ja, onderhoudend quiz, quizspelletje. Ik vond het grappig. Ik was verbaasd dat er 700.000 man naar keken, ondanks het mooie weer. Uh, maar nou, gefeliciteerd. Maar ook niet uh, iets om voor thuis te blijven, wat nee, mij betreft. Nee, nee. Maar het ja. is, maar is, wordt het in, in de uitvoering, is het, bedoel, benadert dat dan een beetje het Belgische voorbeeld? Nee, dat moet je ook niet willen, want het is echt erg script. Er zijn al die, die, die, die lollige opmerkingen, die zijn allemaal van tevoren bedacht. En daar zit gewoon een beetje een stoffige Maarten van Rossum in een wat smoezelige zwarte trui. Altijd, die eh, af en toe ja. altijd, dat is zijn imago prachtig. En die af en toe een opmerking maakt. Ik vind het uh, een, echt een leuk programma. Leuk, het kijkt uh, leuk weg, om het zo maar even te zeggen. Uh, en ja, uh, 700.000 mensen die rond half negen daarop afstemmen. Gefeliciteerd, NCRV. Zou je de app ook downloaden die erbij hoort? Nee, nee dat heb ik nog niet. <laughs> maar uh, dat vind ik wel iets te ver gaan. Maar. Goh, ik heb gisteravond ook zitten kijken en ik wilde wel weten of Kluun weer een stukje verder was gekomen. Dat blijft je toch wel. Is hij er werkelijk zo slim? Ja, dat is een, het is een mooi format. Waar we het wel even over moeten hebben is toch het gat van de wereldrijd door. Dus elke zomer is dat weer een, een, een ding. Hè? En Elke keer proberen we daar van alles. Uh, half acht live met Merel Westrik. Ja, ja. Heb je daar iets van gezien? Ja, de expres. Met, meteen de eerste keer omdat Wilderstaart de gast zou zijn. Ik vind dat wel een wonderlijk fenomeen weer hoor. Eigenlijk blijkt iedere keer opnieuw dat als je zo'n gat moet vullen... dat er dan een, een basisfout wordt gemaakt. En die is volgens mij de gedachte dat zomertelevisie per definitie onbenullig moet zijn. Want dat is wat je hier ziet. Ik, ik voel me echt beledigd als kijker. Het is zo stomzinnig. Een verslaggever die bij bejaarden gaat kijken hoe ze gaan barbecuen. Ja. Dat is dan nieuws of, of vermaak, ik weet het niet... Het interviewtje met Wilders was beschamend. Ik heb Yves Geiraat van het blad Miljonair zien optreden... als woordvoerder van Bader Hari. Vond ik een heel dubieus item. Het valt mij ook tegen van Merel Westrik... die ik beschouwde als een talentvolle presentatrice, een veelbelovende. Maar dit uh, voor Wilders was echt te licht... Ja. Jan, hoe, is dat? hoe werkt dat dan? Want inderdaad, volgens mij... Nou ja, laat, laat ik even voor ons tweeën spreken. Wij, onze sympathie ligt wel bij Merel. Uh, ik heb het ook gezien. Die de mij ook, vond dus het heel. Mijn... Ja, ja nee, dat gaf ik uh... ja. uh, Is dat dan net een stap te ver of zo? Ja, Moet je dan eerst nog even ze... wat anders gaan doen of zo? Ik denk of... dat ze bij Wilders gewoon de fout hebben gemaakt. De, daar hadden ze haar niet tegenover moeten zetten. Je weet dat Wilders losgaat op het moment... over die euro en Griekenland. En gaat zomaar door. En dan zegt zij, ja, en dan roept hij over Zwitserland. Dan zegt zij, Misschien nou, misschien vergelijkbare economie. En dan roept hij er wat. Dan zegt zij zet er dan ook iemand tegenover die, mm. die daar echt heel veel van weet. Als ja, je dan een e econoom e tegenover zet, ik weet er ook niet veel van. Ik kan er misschien ook niet echt helemaal gedetailleerd uh, uh, met, met hem in discussie gaan. Maar er zijn natuurlijk genoeg mensen, deskundigen, die dat wel kunnen. Ja, er zitten nog een basisfout, basisverhaal, twee basisfouten in volgens mij. A, jonge presentatrices die worden veel te snel voor de leeuwen geworpen. Dat hoeft helemaal niet per definitie goed te gaan. En het tweede is uh, dat wakker Nederland, WNL, dat is veel te geforceerd rechts... De, die denken dat ze een goede rechtse televisie maken door maar zoveel mogelijk Harry-mensachtige types uit te mm. nodigen. Maar dat is helaas een misvatting. Dan maak je alleen maar slechte televisie. Maar geen rechtse televisie, waar ik niks op tegen heb nee. op zichzelf. Over oudere televisie, want daar ja. is hij van. Ja, uh, nou, ik wil één oh. land spreken toch voor dit programma. Ik bedoel, het is, het is heel lastig om in dat gat van half acht. Uh, uh, ik denk dat ze er ook van geleerd hebben. Misschien dat ze nog uh, de, de komende afleveringen daar ook wel lessen uit zullen trekken. Dus laten we niet direct doen. Ze proberen het, ga er maar aan staan. Uh, maar goed, en van je fouten moet je leren. Ja. Uh, uh, oudere televisie zeker, want daar is Omroep Max van. Uh, wat, wat, wat vind jij daarvan? Ze komen dus in de zomer met een aantal nieuwe programma's. Ja. Ja, er zitten veel ouderen thuis natuurlijk ook. Die, die gaan niet allemaal meer op vakantie. Die dus zijn uh, misschien aangewezen op de... Op ja, de... Nou, ik heb uh, enerzijds bewondering voor Omroep Max. Namelijk dat ze gezien hebben dat er een gat zit... Uh, wat te dekken viel uh, voor ouderen. Uh, televisie wordt over het algemeen bekeken door ouderen. Maar de meeste zenders en omroepen richten zich op die doelgroep 2049. Hè, de kapitaalkrachtige spenders. Dat doet Max goed. Maar ik hoop wel dat als ik 70 ben, als ik dat mag halen, dat ik op een ander niveau word aangesproken dan met het bloemencorso uit Sundar. Ja, Want dat het is ik... zo mooi. Nou, ik vind wel nog een beetje in ja. de zaak gaan, Je hebt zelfs een bloemenblueshaal van. Ja, nee, nee. nee. Kijk, la, laten we bedoel. bedoelen. Ik, ik, ik ken Jean-Pierre, of tenminste, ik ken hem van zijn columns. Ik zie hem nu voor het eerst. Ik vind het een hele aardige man. Valt me hartstikke mee. Tot, en, tot, uh, tot nu toe gaat alles goed. Gaat alles goed. We hebben geen goede idee. Je krijgt dan ook de groente van Prem. Oh, echt wel. Nee, maar, bedoel, kijk... Wat, ik, wat, wat me wel eens stoort aan, aan recensenten is dat zij... Uh, voor ons uitmaken wat zij van iets vinden. Dat is hun goed recht, dat is je baan, daar word je voor betaald. Maar tegelijkertijd is er een, een, een grote groep mensen... die het wel leuk om, om, om vindt om daarnaar te kijken. Die dat soort programma's hoog waarderen... Uh, en daar heb ik soms wel eens moeite mee. Dat jullie met een mening komen, en ik zie dat dan ook wel vormen. Het lijkt me ook heel erg lastig dat je iedere avond weer een stukje moet schrijven... en dat je denkt, wat moet ik nu weer bedenken? Het mag ook nooit positief zijn, want het moet natuurlijk wel negatief zijn. Nee, dat staat je, neemt, je neemt een, een glas citroensap he? en dan ga je beginnen. En, en, ja. Maar weet je, en dat moet ook zo blijven, en ik lees het met plezier en je schrijft hartstikke mooi. Maar jullie moeten ook eens een keer leren dat, dat wanneer een programma op de een of andere manier, door veel mensen wordt bekeken... dat mensen ho dat hoog weten te waarderen, laat dat dan ook zo. Weet je wel, bedoel, ja, en als jij ik... 70 bent, wijsheid komt met de jaren... dan denk ik ook dat onze programma's best wel een stukje zijn opgeschoven en zullen we ook voor jou mooie programma's maken. Nou, ik hoop het van harte. Maar je weet toch wel, hoop ik... dat ik a, die stukjes niet voor de televisiemaker schrijf, maar voor de lezer... Ja. en dat die het helemaal niet met mij eens hoeft te zijn... Nee. En B, dat uh, het nog steeds niet zo is, geheel ten onrechte. Dat als ik iets slecht vind, dat het dan ook meteen wordt afgeschaft... door de omroepen. Nee, gelukkig niet. Ja, het zou wel ja. zijn moeten zijn. Maar, maar dus ik zou het wel eens een aan. uitdaging vinden... om met, met jou, met al die andere recensenten... om gewoon eens een keer een televisieavond te programmeren. Ja, leuk. Moet en om eens te zondag, kijken van... Ik hoor er wat. Nee, maar wat <laughs> jullie dan zouden willen zien om half negen op Nederland ja. 1... Oh, oh, wat jullie zouden willen zien ja. op Nederland 2... Ja. Nou, gewoon de maar avond we, van de tv-recensenten. De meeste recensenten zijn heel stoffige oude mannen, hoor. Je vraagt dat aan... Dat kan je het toch ja. regelen als ja, dat, dat, Ik vind het wel een idee eigenlijk nu. Nou, dat toch? Ah, ja, zetten we er een, een camera bij. Inderdaad, ja. en oh, dan, dan, dan, dan gaan we gewoon programmeren. Ja. Ja. Ja. Vind, ik vind en dan gaan ga wij direct de recensie schrijven. Ja. Ja. En dat, ja. is hier, dat is hier ontstaan op deze prachtige uh, namiddag in de, in de Radio 1 Sportzomer. Uh, hartelijk dank ja. dat jullie er waren. Jean-Pierre Gele, die toch nog best wel veel tv kijkt in zijn vakantie, merken we. Dat valt mij ook op. Alleen geen sport. De twee dingen die we nu besproken hebben, hebben toevallig gezien, maar dat is echt het enige. Oké. Nou goed, we houden jullie aan. Een prettige vakantie verder. En Jan Slachter ook hartelijk dank. Je het is bijna half drie, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Kees Groot. De Utrechtse burgemeester Wolfsen komt toch terug van vakantie... en zal vanmiddag nog de bewoners van de wijk Kanale-eiland bezoeken. Dat heeft lokale burgemeester Isabella gezegd. Bewoners van Kanale-eiland kunnen al een paar dagen niet naar huis... vanwege asbestvervuiling. Er is veel kritiek op de gemeente vanwege de slechte informatievoorziening. De Britse douane gaat morgen, een dag voor het begin van de Olympische Spelen... toch niet staken. De vakbond heeft de stakingsoproep ingetrokken. De regering zou hebben toegezegd dat de werkdruk wordt verminderd... en dat er duizend banen in de sector bijkomen. Willem Holleder gaat wekelijks een column schrijven in Nieuwe Revue. Hij gaat verslag doen van zijn dagelijkse leven... en ook belevenissen achter de tralies en gebeurtenissen uit het verleden... zullen voorbij komen. als Holleder weer in aanraking komt met justitie... wordt het contract ontbonden. En de Brabantse plaats Helena Veen mist 14 carillonklokken. De bronzen klokken zijn gestolen. Normaal gesproken telt het carillon 24 klokken. Het instrument in het midden van het dorp is genoemd naar de blinde liedjeszanger en componist Jules de Korte. Die uit Helena Veen kwam. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan Verkeersinformatie op de A9. Amstelveen richting Alkmaar vanwege opruimwerkzaamheden. Bij het knopend rottepolderplein nog 2 kilometer. De rechte rijschok is dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het gaat zo meteen over 170 op de A2 en over de zonkracht en in de stand van het land gaat het over de miljardensteun aan de banken. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Oh my. I didn't know what it means to believe. Oh my.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 komt uit Londen, deze man, uh, geboren uit Oegandese ouders. Michael Kiwanuka heet hij. En I'm getting ready. Het is druk op de stranden en bij het water. Na veel regen is er eindelijk zon deze zomer. Reden voor veel mensen om te gaan zwemmen. Verslaggever Matthijs Holtrop ging bij de Rijkerswoerdse plassen in Arnhem kijken hoe mensen genieten van de zon. Ik ben lekker aan het zonnen. Schiet dan een beetje op? Uh, nou, <lacht> niet zo. We zitten net een uurtje in de zon. dus uh... Maar je bent wel aardig bruin. Ja, is dat zo? Oh. Oh. Misschien ook nog van van de week uh, een beetje bruin. <laughs> veel gesmeerd? Ja, kijk, we hebben het bij ons. Net nog. Factor 20, Nivea. Hebben jullie enig idee van de zonkracht? Ik niet. De zand die brandt aan mijn voeten. Ook al is het niet eens een officieel strand hier bij de Rijkerswoordse plassen in Arnhem. Het is ongelooflijk heet. Vandaag is het echt erg, hè? Ja? Is ja. Het vandaag anders dan anders? Ja, vandaag is de eerste dag van de week. Is eigenlijk niet normaal vandaag. Maar ik ben je niet bang dat die zon ook gevaarlijk voor je is? Nee. De grasvelden, vooral vol met uh, vaders en moeders. En het water vooral vol met kinderen. Smeren. Flink insmeren. Meerdere keren. Voor de kinderen we P20 hoef hoeft maar één keer per dag. Maar ik gebruik er wel twee keer per dag. Ja, factor 15. En dan een keertje of drie, vier. Met dit weer. Ben je niet bang dat de zon ook gevaarlijk kan zijn? Ja, ik vind het wel lekker, die paar dagen zon die we hebben, die, die koesteren we wel, ja. Ik weet het risico. Maar <lacht> nou, ja, ook goed ingesmeerd. Ja, goed ingesmeerd. Ja, de, zon. de zon is gevaarlijk. De zonkracht bereikt vandaag en in de komende dagen de maximale waarde van 6 en 7. Dermatoloog en bedenker van de huidmonitor Marcel Benkenk. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, we weten wel dat die zon gevaarlijk is, dat weten we allemaal. Maar hoe kun je toch verstandig zonnen? Ja, verstandig zon is wel een, een, een lastige vraag, want het is, uh, zon is per definitie, geeft dat natuurlijk schade. Maar toch heb je hem nodig, hè? dus wat dat betreft uh, moet je proberen afweging te maken tussen de, de voor- en de nadelen. Uh, wij geven meestal het advies om te zeggen, zorg in ieder geval dat je die maximale kracht, dat je die ontwijkt. En dat is uh, ja, in Nederland zo tussen 11 en 2, dat je dan in ieder geval echt uh, even de schaduw opzoekt. Want ook in de schaduw onder de blauwe lucht pak je al UV en word je al... Bruin. En bruin zien wij als een ja, bijwerking eigenlijk natuurlijk van de zon. Maar heel veel mensen vinden dat toch een, een, een prettig gezicht. Dus doe dat voorzichtig en zorg in ieder geval dat je niet verbrandt. En dat kan je ook doen door extra in te smeren, natuurlijk. Ik hoorde al heel wat mensen voorbij komen die zeiden ik heb goed ingesmeerd. En dat is natuurlijk wel belangrijk dat je dat verstandig voldoende en regelmatig uh, doet. Ja, verstandig insmeren. Maar ik, volgens mij zijn daar heel veel misverstanden over. Uh, ik merk dat bij mezelf ook wel eens. Dan denk ik zo, Nou, dat zit erop, dan doe ik vandaag uh, 30. En dat lijkt me prima. En dan doe ik het verder de hele dag niet meer. Dat is volgens mij eigenlijk helemaal niet verstandig. Ja, dat is lastig om zo te zeggen. Het hangt dus van een heleboel dingen af. Van nou, die zonkracht die al voorbij kwam. Maar ja. ook vooral van je eigen huidtype. Ja, dus ben je echt heel donker van huid, eh, zelfs necroïden, ja, dan, dan heb je niet zoveel zonbescherming nodig. Maar ben je bijvoorbeeld heel erg licht, hè, rood haar en sproeten, ja, dan word je eigenlijk niet bruin en dan moet je gewoon ontzettend oppassen. Dus het is niet zo van, oh, factor 30 is altijd goed. Uh, ik heb liever natuurlijk iets te hoog dan iets te laag. Uh, maar mensen willen toch graag wat bruin worden, uh, smeren daarom vaak te weinig in, vooral merk ik. Uh, dus. Die 30 staat eigenlijk dat je dus 30 keer langer in de zon kan uh, zitten dan eigenlijk uh, je al verbrandt. Maar in de praktijk smeren mensen maar nou, maximaal de helft dan eigenlijk nodig is. Zodat je dat niet zo één op één kan, uh, kan zeggen. Dus hm. veilig is uh, zorgen dat je het voldoende doet. Zeker als, het, uh, als je natuurlijk gaat zwemmen of anderszins uh, ja, je huid uh, ervoor zorgt dat het, uh, dat het er weer afgaat. Maar meestal zou je één, twee keer per dag uh, goede hoeveelheid smeren. En eigenlijk ook al voordat je in de zon komt. Hè. Dus niet eerst nog even een half uur wachten en dan uh, ijsje eten. En dan, oh ja, ik moet nog even insmeren. Want dan, dan, dan ben je eigenlijk al te laat. Dan heb je een al goede klets uh, zon al gehad. En dan en, ben je vaak al Nou, Even over die waarden. We hadden het net over uh, de maximale waarden van 6 en 7 deze dagen. Wat zeggen die waarden? Nou, het is, uh, die waarden die, die, die geven dus aan hoeveel UV de, de, de, de aarde bereikt op die plek. Dus in Nederland is, is uh, 7 8 is, is hoog. Uh, in de tropen, dicht bij de Evenaar, zit je veel sneller hoger. Dat heeft te maken met de, de, de, de hoeveelheid atmosfeer die de zon, de UV, doorheen moet. Hè. Dus hoeveel lucht je eigenlijk doorheen moet. Dus hoe schever de zon staat, hoe langer het duurt, hoe minder zonkracht. En natuurlijk ook wat er dan in die lucht zit. Dus is er bewolking, zit er zitten heel veel deeltjes in. Ja, dan wordt er heel veel weer kaat. dan komt er veel minder hier. En heb je zo'n hoge drukgebied zoals nu en uh, een relatief hoogstaande zon, ja dan is, t, dan is die UV uh, heftig. Dus dan heb je is zeven, dat wordt al gezien als echt sterk. Dus dan verbrand je snel. Uh, uh, ja, dus dat, dat zijn dus een aantal factoren die er meespelen, Dus niet alleen de, uh, het, het, het seizoen. Hè? Dus in de zomer is de enige keer dat je in Nederland dat kan halen... want dan staat die zon hoog. Uh, en je moet een, uh, een hoge drukgebied hebben... zodat je weinig ozon in de lucht hebt en uh, weinig waterdeeltjes... Uh, door de, ja, de bewolking. En dus de zonkracht 7, komt dat in Nederland uh, regelmatig voor? Nee, hè? nee, Nee ik heb, ik heb niet meteen paraat hoe vaak we dat nou per jaar meemaken. Maar de, ik heb het vanochtend ook uh, gebeld. van vandaag is het echt een opvallende dag. Meestal blijven ze een beetje op 6 uh, max uh, hangen. Ik uh, kan me niet vaak herinneren dat het uh, dat er overheen is gekomen. Maar we zijn de laatste tijd er eigenlijk pas echt mee bezig. Het is iets wat je tien jaar geleden niet op de radio hoorde, de, de zonkracht. Maar die was er natuurlijk ook al, maar dat was gewoon nog minder over bekend. Ja, en uiteindelijk is het natuurlijk gewoon gezonder om, om de hele dag binnen te blijven, denk ik, hè? Ja, nou op zich, kijk, de zon is niet alleen maar slecht, hè. Dus uh, uh, vandaag is misschien niet de beste dag om uh, vol in je blootje te gaan rondlopen. Maar de, uh, een, een beetje zon zorgt voor... De UV heb je nodig om je vitamine D te maken. Dus een beetje zon is niet erg, maar dat pik je al op als je een paar minuutjes... Uh, naar de Albert Heijn loopt of welke supermarkt dan ook, en uh, uh, uh, genoeg oppikt uh, om, om je, uh, je vitamine D uh, te maken. Dus uh, Tuurlijk moet je een beetje zon uh, krijgen, maar ga dan niet vandaag kiezen. Dat lijkt me inderdaad, uh, dat, dat ben ik wel uh, met je eens. Ja. Dank u wel. Meneer Marcel Denkenk. Zullen we elkaar zo meteen even weer lekker insmieren? Hey, ja, ja. Doen we bijna elke dag voor de show. <tosses> Het CBR, het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijs, heeft afgelopen jaar fors meer mensen ongeschikt verklaard om te rijden. Bijna drie keer zoveel als een jaar eerder. Hoe komt dat en wordt het daardoor ook veiliger op de weg? Aan de telefoon is Wim ten Buren van dat CBR. Dag meneer ten Buren. Goedemiddag. Vorig jaar werden 14.000 mensen geweigerd. Het jaar ervoor waren dat er nog maar 4.500. Vanwaar die toename? Ja, het lijkt een behoorlijke toename, alleen als je het vergelijkt met het totale aantal gezondheidsverklaringen van 600.000... ...dan gaat het nog altijd maar om slechts 2% die we dan toch moeten teleurstellen. En dat heeft met name te maken met de toename van het aantal ouderen. We krijgen steeds meer ouderen op de weg vanwege de vergrijzing. En ja, ouderdom komt niet een keer met gebreken. En dat betekent dus toch dat we dan mensen moeten, moeten teleurstellen vanwege een gezondheidstoestand... ...dat ze niet meer veilig en verantwoord kunnen rijden. En zijn dat dan met name ouderen of ook nog wel jongeren? Nee, het zijn met name ouderen. Ja. Want als je ook kijkt naar het aantal gezondheidsverklaringen die we vorig jaar hebben binnengekregen, het totaal aantal ten opzichte van 2010, dat zijn er bijna 50.000 meer. Zodat we ongeveer op elkaar uitkwamen op 600.000. Ja. Ik begrijp ook dat mensen zelf al vaak de conclusie trekken van nou, ik ga maar niet meer naar de test toe, want uh, ik kom er waarschijnlijk toch niet meer doorheen. Werkt dat zo? Nou, het zijn uh, niet, niet echt grote aantallen. Uh, voor mensen is het toch heel belangrijk dat ze het rijbewijs kunnen houden, want dan blijven ze mobiel. Gelukkig uh, zien we ook mensen die zelfs zijn, uh, dat ze inzien dat ze niet meer veilig kunnen rijden. Niet meer veilig voor zichzelf en niet meer veilig voor de medeweggebruikers. En dat ze dan toch uit zichzelf afhaken. Hmm. Maar dat is geen grote groep. Maar wordt het nu ook veiliger op de weg? Dat is natuurlijk de vraag. Ja, dat zou op zich wel moeten. Uh, wij kijken, het criterium is veilig en verantwoord. En uh, als we mensen moeten teleurstellen dat ze hun rijwijs niet kunnen verlengen... dat is dat toch omdat ze dan niet meer veilig en verantwoord kunnen rijden. Ja, wat, wat zijn dan meestal de, de, de oorzaken? Of de, of de oorzaken, wat, zijn, wat, wat klopt er dan niet? Wat kunnen ze niet meer goed? Nou, het is meestal reactievermogen ja. en uh, het geestelijke vermogen. Dat mensen dement raken. En dan ja, problemen krijgen met het rijden. Want laten we zeggen, een gemiddelde ouder heeft, je kan je ook zeggen, juist heel veel ervaring. En zit het probleem, als het over de veiligheid gaat, vaak bij de jongeren, denk ik. Die net hun rijbewijs hebben en denken van, nou, ik zal eens even laten zien wat ik ervan kan. Dat klopt. Je ziet inderdaad die roekeloosheid bij jongeren. Daarmee is het een gevaarlijke groep in het verkeer. Bij ouderen valt het mee, want ze hebben weliswaar een verminderd reactievermogen. Maar dat compenseren ze wat u zelf al aangeeft met, met hun ervaring. Maar ook dat ze voorzichtiger zijn in de momenten waarop ze gaan rijden. Dat zullen ze dan bijvoorbeeld niet meer doen in de spits. Niet meer op autosnelwegen, niet meer in het donker. Dus houden ze daar zelf al wel rekening mee. Ja. Tegelijkertijd is het ook wel de kritiek een beetje op uw test. Hè? Dat, dat, dat, dat, dat mensen zeggen, kennen dat soort gevallen ook wel in hun eigen omgeving? Die zeggen dan van ja, die heeft nog steeds uh, hey, uh, het recht om te rijden, maar ik hou me hard vast als hij de weg op gaat, want uh, dat, dat, dat kan gewoon eigenlijk niet meer. Nee, dat is inderdaad link. Alleen ja, wij kunnen als CBR pas iets ondernemen als we een melding krijgen. Ja, maar zijn hun de... testen wel streng genoeg, bedoel ik eigenlijk? Die rijtesten die zijn op zich streng genoeg. Ja. We kijken echt uh, of mensen nog veilig en verantwoord kunnen rijden. Een mooi voorbeeld is of ze hun aandacht nog goed kunnen verdelen in het verkeer. Uh, want uh, mensen, met name ouderen, hebben vaak wat meer problemen als op een kruising afrijden. Ze moeten daar linksaf of op een rotonde waar ze uh, drie kwart rond moeten dan komen ze toch in het probleem dat ze hun aandacht moeten verdelen... over diverse vlakken en verkeersdeelnemers. Dus dat is een, een belangrijk criterium voor onze ja. specialisten om dat te, te bekijken. Ja. En u test echt de mensen zelf, want er zijn natuurlijk vaak kinderen... die zeggen van nou, eigenlijk kan mijn vader of moeder niet meer rijden. Uh, u gaat echt dan met, met de persoon in kwestie zelf aan de slag? Ja, maar dan moeten wij daar dus een melding van krijgen. Ja. Dan moet zo'n persoon dus zo'n gezondheidsverklaring, een eigen verklaring invullen. En dan kunnen wij op basis daarvan kijken en het advies van de arts van die persoon... Op basis daarvan kunnen wij kijken wat we daarmee aan kunnen. En dan blijft de stelregel van als het kan, dan uh, het rijbewijs verlengen. Maar het moet wel veilig en verantwoord blijven. Ja, duidelijk. Dank u wel voor de uitleg, Wim ten Buren van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Pio de Graaf en Jurgen van den Berg.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 You love me, no, for sure I don't wanna to be lonely anymore Now it's hard for me When my heart's still on the mend Open up to me Like you like do your girlfriends, girlfriends. Can you sing to me And it's harmony Girl, what you do to me is everything Let me say anything Just to get you back again Why can't we just try belong no more I don't wanna have to pay for this outside of me And what if it was Perry Rob Thomas heeft de zanger van Matchbox 20. En Lonely No More heet het liedje. Dan gaan we naar uh, de stand van het land. We gaan eens even ja, Het is eigenlijk de vraag: hoe is het toch met? Hè? Nou, in oktober 2008 deden ING, EGON en SNS een uh, beroep op het steunfonds voor noodlijdende banken en verzekeraars van minister van Financiën Wouter Bos. Diezelfde maand nam de staat ABN Amro over. Zijn de leningen aan EGON en de banken al terugbetaald? En trekt de staat zich terug. Uh, zich uh, alsnog terug uit AMI en AMRO. Dat is, zijn een beetje de centrale vragen voor uh, de komende minuten. Aan tafel zit uh, Hans de Geus in zijn wielerkledij... <laughs> Hij is hier naartoe komen fietsen. Eén heeft uh, niks met het ander te maken. Nee, maar ik wil er toch even erbij zeggen. Want we proberen radio een beetje televisie te maken. Sportzoon met via internet, internet zijn we te ja, ja, ja. zien. Uh, Financieel economisch journalist bij RTLZ. Uh, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Um, eerst eens even. Gisteren heeft de kredietbeoordelaar Moody's uh, bekendgemaakt... dat Nederland mogelijk de AAA-status uh, uh, verliest. Waar komt die waarschuwing vandaan? Nou, het is grappig. Het een heeft met het ander te maken. Het heeft ook wel degelijk met die bank te maken. Want uh, hé, nou, je gaat straks vragen welke steun waarschijnlijk... al eens terugbetaald komen we ja. allemaal op terug... <laughs> Maar de risico's die de staat loopt, die we met z'n allen lopen... met onze hele oversized bankensector, die is eigenlijk heel erg groot. Dus in die zin staan we veel dichter bij Spanje dan we misschien wel denken. Het grote voordeel van Nederland is dat we lekker veel exporteren... dus er komt altijd wel geld binnen. Ja. Maar de totale schuldenlasten, als je bijvoorbeeld kijkt naar onze hypotheekberg, die is ten opzichte van de economie twee keer zo groot als die in Spanje. Om maar wat te noemen. Hè? Mm -hmm. Dus dat is een van de redenen ook die Moody's noemt: Onze hele grote bankensector, onze grote schuldenberg... Plus natuurlijk de risico's dat wij uh, ja, de euro moeten gaan ja, inblijven. Dan kost het heel veel geld. Of de euro uitgaan, dan kost het ook heel veel geld. Dus dat is het risico wat nu bij ons is neergelegd. Maar Finland loopt qua de euro dezelfde risico's. Maar die is niet op negative watch zoals dat dan heet. Hè? Ja. Want we hebben nog wel de triple A. Maar er is een risico dat ze ons gaan afwaarderen. Maar Finland heeft dat niet om de oren gekregen... omdat zij een veel kleinere bankensector hebben... en niet zo'n gekke huizenbubbel hebben gehad. Maar is het gevaarlijk? Absoluut. Levensgevaarlijk. Ja. Ja. Ja, onze schuldenberg is gigantisch groot. Onze bankensector en dus onze schuldenberg is ongeveer drieënhalf, uh, vier keer... de totale omvang van de economie. Hmm. Dus dat is fors. Ja. Er hoeft maar iets te gebeuren. Dus dat is ook uh, heel relevant voor 12 september. Voor wat, gaan we, wat, gaat het, wat gaat de regering doen qua economisch beleid? En een van de dingen die we heel erg nu moeten gaan denken... is in termen van risicobeheersing. En het ergste wat je kan hebben is, is krimp. En deflatie. Hm. Want als je, hè, je hebt een berg schulden ten opzichte van de economie. Maar als je eh, krimpt en defleert, deflateert, dan wordt die schuldenberg relatief alleen maar groter. Dus we moeten alles eraan doen om, om de groei op peil te houden. Om die schulden te kunnen afbetalen. Kijk, schuld aangaan is helemaal niet erg. Als je een goed bedrijfsidee hebt en je laat je vol met schulden... en dan ga je de komende jaren heel veel geld mee verdienen. Dat is, is een prachtig voorbeeld. Zo was het ooit, voor de jaren tachtig vanaf de jaren tachtig zijn banken heel veel andere leningen gaan geven... bijvoorbeeld om onze huizen uh, drie keer zo duur te maken. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Hm. Maar we, nu zitten we met die dure huizen. En die banken hebben dat risico ook op die dure huizen. En op onze inkomens. Dus die spiraal die we omhoog hebben gehad 15, 20, 25 jaar lang... waarbij we ons extreem goed hebben gevoeld... dat was eigenlijk een beetje op, op morfine, zeg maar. Op te veel krediet. Zolang je schulden toenemen, voelt het goed. Hè, want stel, meer, meer, meer en dan wordt het onderpand meer waard, dus je voelt je rijker... en dan denkt de band, oh, oh, bank, oh, dat onderpand stijgt toch... dus ik ga nog maar meer krediet geven. Op het moment dat die schuld niet meer groeien... omdat er een recessie is of omdat er een beetje een oliecrisis is... wat we in 2008 ook hebben gehad... of grondstoffen beginnen schaarser te worden... of Lehman valt om. Dan, en je zit met die hele hoge schulden, dan voelt het al niet fijn. Dat is eigenlijk al niet lekker. Dat was de eerste ronde van bankensteun die we gehad hebben. Ja. Op het moment dat je die schulden moet gaan terugbrengen... wat nu moet gaan gebeuren, dan wordt het heel, heel naar... Ja, want die schulden moeten inderdaad teruggebracht worden. Ge ja. Gebeurt dat al? Bijna niet. In de VS wel een beetje. Zie je dat de private sector wel, uh, wel wat schulden heeft teruggebracht. Wij, onze schuldenberg is ook groter dan in de VS... waar iedereen bang voor is en denkt ook oh, kapitalistisch, casino-kapitalisme. Maar onze bankensector is relatief veel groter. Onze hypotheekschulden zijn veel groter. Dus in Europa, West-Europa, is dat nauwelijks nog gebeurd goed schiks, nog kwaad schiks. Kwaad schiks in het geval van Griekenland. Daar is natuurlijk wat afgeschreven mm -hmm. uh, op, de, op de staatsleningen. Daar moest verplicht worden afgeschreven. Ja, en de angst is een beetje... als wij zo doorgaan zoals we nu doorgaan... met keihard bezuinigen... Uh, op, proberen op die manier... Uh, ja, ik weet eigenlijk niet het doel van die bezuinigingen... waarom het, het Zuiden zou opleggen om zo keihard te bezuinigen. Ja, om het overheidstekort te, terug te brengen. Maar de overheidsschuld en de overheidstekort is maar een heel klein onderdeeltje van het grote probleem. Zeker in Spanje. Dus hoe ga je in Spanje die overheid dwingen keihard te bezuinigen, daarmee kill je die hele economie... en dan wordt dat private schuldprobleem alleen maar groter door. Dus het is eigenlijk heel dom wat we doen. Dus die afboeking van Griekenland... en uh, gisteravond en vanmorgen het bericht... dat Griekenland waarschijnlijk verder moet afboeken... ja, ik ben bang dat we daar veel meer van gaan horen... en het zou goed zijn om daarop te anticiperen. Maar op welke manier? Wat zouden we moeten gaan doen? Nou, goed, goed kijken. Nou, ten eerste proberen te zorgen dat je terugbetaalcapaciteit in stand blijft voor schulden. Hè? Dus dat betekent heel concreet in Nederland mensen aan een baan houden... Dus een nou, heel klein voorbeeldje. Op dit moment het ontslagrecht versoepelen lijkt mij levensgevaarlijk. Want er gaat, er, eh, er gaat toch een bulk mensen uit waarschijnlijk. Die kunnen misschien hun hypotheek niet meer betalen. Ja, dat is normaal. Misschien is er wat voor te zeggen om het ontslagrecht te versoepelen. Maar op dit moment, in termen van risicodenkend, kun je dat afvragen. Uh, twee is bezuinigen. Maar drie is, ja, ik denk dat je ook echt moet gaan nadenken. Uh, en we hebben het, de insteek van het gesprek is natuurlijk de bankensteun. Uh, we hebben die banken toen opgelapt, op de been gehouden, ja. maar er is eigenlijk helemaal niks gebeurd. En je ziet nu SNS echt. Tegen Met 14 de... miljard euro, hè? Uh, ja, injectie. Injectie, ja. 10, SNS, uh, 750 miljoen, EGON, ben ik even vergeten, maar dat is terugbetaald. SNS moet nog terugbetalen. ING geeft nog 3 miljard uitstaan. Plus de Alta-A-portefeuille, waar de, waar de staat het risico over heeft genomen. Maar er is nog niks gebeurd aan het uh, echt gezond maken van de bankensector. En hun echt uh, dwingen. Want er zal echt veel meer regulering moeten plaatsvinden. Hun dwingen om weer gewoon krediet te geven waar het voor bedoeld is. Namelijk een machine kopen en daar mooie dingen mee maken. En winst mee maken. En niet meer gekke huizenbubbels. of wat. Hè, een paar weken geleden dat bericht in de Volkskrant over die, uh, dat nutsbedrijf. Je had Vestia. In Brabant had je die slipverwerker. Een, een nutsbedrijf wat ook weer uh, allemaal gekke sale- en leaseback-constructies had gedaan. Ja, daar zat de jaren 90 vol mee. Maar dat is, daar wordt niemand beter van. Maar heb je wel vertrouwen in dat er, dat er wel iets gaat gebeuren? Dat als we hier over vier jaar <lacht> weer zitten en we kijken terug... dat het dan toch iets beter is geworden? Nou, ik vind het altijd moeilijk, die vraag. Want ik bedoel, ik wil geen uh, paniek zijn en onrust stoken. Dus dat is best een lastige uh, positie voor een financieel journalist. Wauw, ja. ja. Wow. ja. <lacht> Maar uh, <laughs> de risico's zijn, zijn, ja, zijn fors. En uh, ik, laat ik een. Volgens mij moet ik. Of, die stilte weet, is veel betekenen. Ja, toch? eigenlijk wel. Nou ja. ja, volgens mij moeten we een perspectief schetsen hoe het zou kunnen zijn, hoe het mooi zou kunnen zijn. En de weg daar langs kan redelijk gaan. Of heel chaotisch. Nou, dat chaotische ga ik niet beschrijven. Dat hoeft niet. Maar ik weet ook helemaal niet hoe dat eruit ziet. Maar goed zou zijn dat banken veel kleiner worden, echt veel kleiner. Uh, en zich alleen maar richten op dingen die productief zijn voor of voor. voor voor dingen te maken, om winst te maken en de loon, uh, banen te kunnen creëren. Dank je wel. Die stilte, oh. ja, die was, ja, het is heel kort. Okay. Sorry. Hans maar de Geus. Maar ik vermoed dat er nog wel meer steun aankomt. Ik vermoed eerder dat er meer steun bij zal komen. dan dat de huidige steun wordt terugbetaald. Dankjewel. Hij wordt je fiets niet gejat is hier op het Mediapark. Nee, ik heb hem in zicht oh, het heel goed. van de bewaking. Die zou heel hem een bochtje in het cel houden. Op de, <laughs> hij gaat fietsen gewoon terug naar Amsterdam. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam zou de toegestaande... kilometersnelheid wel tot 170 kilometer per uur omhoog kunnen. Dat heeft het ingenieursbureau Royal Haskoning onderzocht. Minister dus Schultz van Verkeer besloot vorige week... dat de snelheid op het traject in de nachtelijke uur omhoog zou kunnen... van 100 naar 130 kilometer per uur. Paul de Vos, goedemiddag. Goedemiddag. U bent geluidsconsultant bij uh, dat ingenieursbureau. Hoe bent u tot die conclusie gekomen? 170 km per uur. Ja, we hebben op verzoek van het dagblad trouwens gekeken... naar uh, wat zou die invoering van die 130 km per uur betekenen... Uh, in de zin van geluidsmaatregelen die getroffen zouden moeten worden. Uh, en we zijn tot de conclusie gekomen dat er heel veel ruimte is... Die ruimte wordt niet opgevuld door het verkeer wat vroeger uh, verwacht werd uh, dat het zou gaan rijden. Uh, en dat heeft met het vorige onderwerp te maken, met de economische crisis. Mm -hmm. Er rijden veel minder auto's dan we verwacht hadden en dat zal ook nog wel enige tijd zo blijven. Maar alle maatregelen langs de A2, alle geluidsschermen die er al uh, gebouwd zijn, die zijn er eigenlijk op afgestemd dat dat verkeer enorm hard groeit. Nou, nu dat niet het geval is, uh, betekent dat dat je ruimte hebt die je op een andere manier kan benutten. Nieuwe wetgeving laat dat ook toe. Uh, en Rijkswaterstaat zou dat dus kunnen doen door auto's harder te laten rijden. Ja. Dus door dus te maken, te maken zouden ze zelfs naar 170 kunnen. Ja, ja dus de, de, de, doordat er minder auto's rijden, kan je in uh, verhouding, kan de, de hele bulk bij elkaar, kan wel wat harder rijden, zeggen jullie. Da dan gaat het over het geluid, maar hoe zit dat met de milieuvervuiling? Uh, ja, met de luchtkwaliteit is dat is ook een onderwerp. Uh, daar is het natuurlijk ook zo dat je een soort uitruil hebt tussen enerzijds het aantal auto's wat er rijdt en anderzijds de snelheid. Als harder gaan rijden produceren ze meer luchtvervuiling, maar als er minder zijn dan uh, wordt het minder. Dus daar zit een balans in. Die balans kan bij luchtkwaliteit een klein beetje anders uitwerken dan bij geluid. Uh, maar in principe uh, uh, zijn maatregelen daar niet onmiddellijk nodig. We hoeven pas in 2015 te voldoen aan uh, Europese regels. Uh, dus we kunnen dat nog een beetje uitstellen. Goed, luchtmilieu, uh, dan kan het zegt u. Maar de verkeersveiligheid? Dan hebben we veiligheid inderdaad nog. Ja. Daar hebben we niet naar gekeken. En uh, 170 is natuurlijk ook niet een uh, serieus bedoeld uh, voorstel. En zeker geen advies. Maar het is om aan te geven dat er uh, enorm veel ruimte is die uh, benut zou kunnen worden. Ja, ik neem aan dat de burgers daar in de buurt niet blij zijn met uw onderzoek. Uh, ik kan me bepaalde krantenlezers uh, bedenken die het wel een mooi verhaal vinden, en de minister misschien ook wel. <laughs> Ja, ik kan me die, uh, die zorg van die burgers ook heel goed voorstellen. En nogmaals, het is ook zeker geen advies om dat nu te doen. Het is natuurlijk zo dat men nu uh, uh, uh, al last heeft van geluid en van luchtvervuiling. Maar men is eigenlijk op een heel hoog beschermingsniveau gebracht. Ja. Omdat dat beschermingsniveau uitgaat van die enorme groei. Ja, ja. En als het nu allemaal uh, uh, meevalt, ja, dan is men als het ware extra beschermd. Ja, ja. het kan, ja. zegt u. Dank u wel voor de uitleg. Paul de Vos, geluidsconsultant ja, ja. bij Royal Haskoning. Goedendag.